Een voorspoedige start. Dit is Jorgen Tjapkama met het NOS Journaal. Het inburgeringsbeleid is mislukt, vindt de Haarlemse burgemeester Jos Wiene... die bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de inburgering gaat. Hij is het eens met de Haagse wethouder Bad Deusing, die vanochtend in het AD hetzelfde zei. Sinds 2013 moeten nieuwkomers zelf een inburgering regelen... en dat werkt niet, zei Wiene op radio1instand.nl. Nieuwkomers hebben geen idee waar ze een goede cursus kunnen volgen... waardoor de helft zakt voor het examen. De KNVB heeft voetbalclub ADO Den Haag onder verscherpt toezicht gesteld. De club heeft ook een boete gekregen van 10.000 euro. Als er binnen zes weken geen herstelplan is, volgen meer sancties... bleek tijdens de rechtszaak tussen de club en de Chinese eigenaar Wang. ADO heeft nog altijd de begroting niet rond. Wang is de club nog 2,5 miljoen euro schuldig. Hij beloofde de club vanochtend 500.000 euro... maar eist dat ADO de zaak dan wel intrekt. Tijdens de rechtszaak bleek ook dat sponsor Kyocera stopt als naamgever van het stadion. Vanuit Oost-Aleppo is de evacuatie begonnen van 5000 rebellen en hun familieleden, meldt het Russische ministerie van Defensie. Ze gaan naar plaatsen in de provincie Idlib, die in handen zijn van rebellen. Het Rode Kruis meldt dat ook de evacuatie van ruim 200 zwaar gewonden is hervat. Vanochtend werden de eerste ambulances die de Syrische stad uitreden beschoten door pro-Syrische strijders. Daarmee viel één dode. Premier Rutte begint met gematigd optimisme aan de onderhandelingen... over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dat zei hij vanochtend toen hij aankwam bij de top van de EU-leiders in Brussel. Volgens Rutte zijn er nog een paar hobbels. De premier wil vandaag met de andere EU-landen een oplossing vinden... voor het Nederlandse nee bij het oekraïne referendum. Het weer. In grote delen van het land mist. Nevel of lage bewolking. Vanmiddag vooral in het zuidenperiode met zon. Het wordt een graad of negen. De komende dagen veel bewolking...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 Met men nu, ZFM, luncht. Man, wanneer verzin je die onzin? Nou, achter de kist van mijn vader, maar... mist uh... hey, meestal gewoon thuis. Dan zit ik gewoon thuis gewoon te werken. En Ik probeer het ook altijd even uit thuis, op de kinderen. Het is ook altijd godsblij als ik weer op tournee ga. En u uh, zou zeggen, wanneer doe je dat dan? Nou, gewoon aan tafel, uh, Kerstidee. Zeg versteld even snel met een vlekkje schetsen? Zult ik altijd dik lachen, want ik ben er bijna. Dus zo'n tafel, ik zit daar dan, hè. Vader in de midlife, moeder in de overgang. Top. Dan hebben we drie kinderen, de oudste is al het huis uit, maar die is met kerst altijd thuis. Want, dat is gezellig! <lacht> uh, dan hebben we twee kinderen vol in de puberteit en oma die is bezig om een goede Alzheimer op te bouwen. Dat is een beetje, ja je kent het wel, zeven keer zout op de kalkoen en dan zeg je, hey god dat is die kalkoenzout, Vlekken nog op oma. Je bent er zeven keer met die strooiwagen overheen gereden, ja. Nog één keer ik hè, de zwaarlid op het vaartje. Vlekken toch op, ja en, nou, en als de verdekjes kerst vieren, dan vieren de verdekjes ook kerst, hè. Dus wij hebben een knipper in de binnenboom, twee knipper in de buitenbomen. Uh, elk plantje hebben we een lampje. Allemaal lampjes op het hek, maar dat moet wel met mijn naam. Nou, het is bij ons eigenlijk één Disneyland, zouden we zeggen. Vroeger niet. Vroeger had ik ontzettend een hekel aan die, aan, die, aan die kerstverlichting. Ik vond dat burgerlijk, ik vond dat iets voor de middenstand. Wij waren vroeger dat principiële zwarte gat in de straat waren, wij. Ja, dan komt iedereen langs. En je doet het niet zo flauw, iedereen doet het. Zo hebben we nooit kans op de SBS-straatprijs. Ja. Ik dacht, dat zal ik ze hebben ook. Heb ook. Dat heb ik 19 blokkers helemaal leeggesleurd. En van het grote raam heb ik kleine raampjes gemaakt. Van de kleine raampjes heb ik nog kleine raampjes gemaakt. Verder heb ik lampjes om de goot, om het muurtje, om het poortje, om de graasje. Op het dak een enorme kerstman die staat zo. En. Uh... Dus dan zeg ik, die krijgen, nee, die moet je kopen. Maar, maar goed, nou. Ons huis was afgelopen kerst zo verlicht dat een Boeing 747 is bijna op ons huis geland. Dat kwam omdat de piloot dacht dat het een nieuwe landingsbaan van Schiphol was die Ser Fontaine had vergeten op te geven. Ja, het was niet zo'n hele slimme piloot, het was er een van Air Holland. En, uh... Ja, dat is een lekkere club hoor. De baas zit te vliegen en hij zit aan de grond. Nou, gaat het goed met je. Gisteravond, gisteravond heb ik hier ook opgetreden. Toen kwam ik de afloop kwam ik in gesprek met een stelletje studenten. Dat was allemaal gezellig en niks aan de hand. En, uh, en die hadden gelachen om de voorstelling. Ik zei alleen één ding zei, over, die, over die kerstverlichting. Die hadden in de pauze gemerkt dat dat niet zo lekker viel. Zei, dat, dat, dat was hun opgevallen. In, in, in Carré komen heel veel provincio's. He, die maken er een heel dagje van. En, uh, en die mensen vinden dat niet zo prettig. Die, die zeggen, ja, ja. Het is gewoon verdomme net of het al in onze tuin geweest is, die dikke. Je mag ook niks van die baklap, weet je, echt, echt, dat, dat, dat. Die mensen hadden dat vervelend, gewoon. want zij zeiden, ja, echt vanaf Almere vinden ze die hertjes al mooi, joh. <lacht> en toen legden ze me uit, dat hadden ze een beetje hoor. die mensen willen gewoon romantiek, die willen gewoon, ja, die zien dat, het is het jaar van Hazes, het is een schreeuw om Charles Dickens. Die mensen willen eigenlijk een, een, een witte kerst, ik zeg ja, maar die tuttige die fikken een dusdanige krater in de ozonlaag dat we de komende 55 jaar nooit meer één vlok te zien krijgen. Als we ooit met z'n allen nog een keer een witte kerst willen, moeten we allemaal even zo doen. Dat is de enige kans die we nog maken. Maar het is toch waar, man? De, de, de, de hele natuur is van slag. We hebben deze winter nog geen graad gevroren. We hebben twee vlokken sneeuw gezien. Die zijn boven de Westertoren, waren ze al weg. Weet je, het, het is verschrikkelijk. Nee, maar het is, het is toch waar? Ik bedoel, het was vorige zomer hier in Nederland heter dan in Afrika. Daarom komen ze ook allemaal deze kant uit. Ja, het is waar. Nee, maar het was heter dan in Afrika. Dat was wel weer goed voor de bejaarde populatie. Maar, maar, maar, maar... Ja, het 7000 extra verdampt, hè, vorige zomer. Ja, ja. Kleine tsunami in de verpleeghuizen, hoor. Ja, ja, ja. En vaak onder het voer al, hè. Floep, weg waren ze, hè. Lag er alleen nog een pemper in de stoel. Zoekplaatje, waar is zomaar? Ja. Ja, mevrouw, je kunt wel heel erg old doen, maar je hoeft er ook niet meer naartoe, hè. Maar het is toch niet te geloven? Je toch ziet hoe wij met kerst bezig zijn. We verlichten allemaal onze huizen, ridicuul. En de helft van Nederland weet niet eens wat we vieren met kerst. Ik zeg dan: zeggen mijn kinderen, wat vieren wij met kerst? Ik zeg, wat vieren wij met. Uh, uh, de eerste IVF? Ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Ja, Jozef had er maar niet zelf ingehangen. Dat ah, is de nieuwe vertaling. Nee, maar het is niet te geloven. Nee, maar als je naar gaat, als je gaat, uh, de Bijenkorf, hè? maar niet alleen hier in Amsterdam, maar ook Eindhoven, Rotterdam, daarna, Daar gaat op 1 september gaat de kerstafdeling al op. Hallo, 1 september! lopen er al mokkels met een mandje ballen te verzamelen. Nou, 1 september, dan sta ik nog tot hier in de pepernoot, hoor. Ik weet niet hoe het me u is. Uh, song van Paul McCartney natuurlijk We All Stand Together uh, de muziek bij een uh, tekenfilmpje dat heette Rupert and the Frog Song een leuk tekenfilmpje met een klein beertje die overal uh, kikkertjes tegenkomt en andere beestjes dat is heel leuk hoor wat zit je nou te lachen? wie doet zo heen? tja, <lacht> dat is natuurlijk een klein beertje die komt aan een alle leuk beestjes tegen zo ja, met beestjes, weet je wel. Met kikkertjes en, uh, en poesjes en andere dingen. Dat is heel leuk hoor. Ja, ja, heel, ja heel leuk. Heel ja, leuk naar ja. het luisteren. Ja. ja, zeg maar. En, uh, daar, <laughs> en daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Joep van Hek. Met een zeer sympathieke conference over hoe het bij hem de kerst toe gaat. Ja, nou, typisch van Teck stijl. Het valt. Uh, prachtig mooi. Uh, was uitgezocht door Dolly trouwens, dames en heren. Dus klachten bij mevrouw Tempierik. Uh, postbus 524-9624-QZ uh, in Biddinghuizen. Dan ja. <coughs> <coughs> weten ze zeker dat het niet klopt. Ja. Goed. Uh, hè? toch? Ja, ik oh, vind het niet? prima, hoor. Oh, jij ja, vindt vind het prima. Jij ja. oh, ja, vindt het goed. Oké, okay, nou, dan gaan we vrolijk verder met One Day at a Time van... Uh, Here, Joe Walsh. Yo. One day at a time. Joe Walsh. Gisteren, je bent morgen vergaat, altijd. Altijd mijn enige waarheid. Maar het is voorbij, de tijd van dromen. Woorden vergaan in de wind, waar niemand ze vindt. Jij, je bent als de wind die de viola laat zien, Het parfum van de roze ver met zijn Karamel, bonbon en chocola. Grijp begrijp ik je niet, weet je dan? Hoeveel niet voor mij had daarvoor maar een ander gekozen. Die houdt van wind en het bava van rozen. Voor mij ligt al dat gepraat over Wel Lekker in je mond. Maar ik voel niks in mijn hart. Ik wil je wat één ding zeggen. Gebabbel, gebabbel, Luister maar Mijn bestemming om tegen jou te praten alsof het voor het eerst is. Alweer gepraat, nog meer gepraat, niets dan gepraat. Oh, oh. Waarom begrijp je me niet zo Alleen zoals ik maar ben? gepraat. Wie dan niet één keer naar me luistert? Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat. Jij bent voor mij, mijn nergens droom. op slaat.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 I'm Ramses Chaffee. Samen met uh, Lisbeth List. Later heeft uh, Paul, Paul de Leeuwsing... ook nog eens aan vergrepen aan dit nummer. Maar uh, die kan er echt niet bij in de schaduw zijn met deze prachtige versie. Vertaling natuurlijk van het prachtige liedje... van Dalida met Alain Delon. Alain Delon, moet ik zeggen. Uh, die hebben het in het Frans gedaan. En toen heette het Parole, Parole. En uh, nou ja, dit was dus een... prachtige Nederlandse vertaling... van Lisbeth en Ramses. Prachtig mooi. Eh, uh, gebabbel, gebabbel heet het. Ja, dat moest ik nog even vertellen, natuurlijk. Gebabbel, gebabbel. Ja. Dit is de allereerste hit van David Bowie. Ik zou het niet verwachten, maar het is zo. Love you till Tuesday. Through your window. Look Little me is waiting. Standing through the night. When you Your door, I'll wave my flag and shout. Ah, beautiful baby, my burning desire started on Sunday. Give me your heart, and I'll love you till Tuesday. Da da da da. -da. Sunday, my passion's never ending and I'll love you till Tuesday. Da da da da! Baby, my heart's aflame. I'll love you till Tuesday. My head's in a whirl and I'll love you till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday. Love, love, love, love, love, love you till Tuesday. Da, da, da, da. Da, da, da, da. Da, da, da, da. Da, da, da, da. Daar is hij wel een hele andere kant op gegaan, zullen we maar zeggen. Maar het was wel het allereerste. Oké, oké, oké. Later is hij wel een hele andere kant op gegaan, de heer Bowie. Maar dit was een van zijn eerste plaatjes onder de naam David Bowie. Hij heet eigenlijk Davy Jones natuurlijk. Maar ja, dat uh, kon niet, want hij zat al bij de Monkeys. Ja, hij zat al bij de Monkeys. Ja, dat vandaar. Zo, nou, u mag nog even dansen. Dolly gaat weer op de tafel. En hoppa! <laughs> Mad calm, Keep me cool. ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, dan uh, volgt hier een kleine update van het regionale nieuws van 15 december. Nou, we hebben al een paar keer een uh, nummer van alleen Clark gehoord vandaag. En uh, dan gooien we ook maar meteen een klein nieuwtje over hem uh, naar buiten toe. Want uh, vandaag werd bekendgemaakt dat Alain Clark in februari van de partij zal zijn... tijdens de concerten van Ladies of Soul in Amsterdam. Hij werd uh, vandaag aangekondigd als de special guest van de dames... die ook een derde concert meteen aankondigde. En al eerder hebben zij bekendgemaakt... dat Oletta Adams de gast zal zijn tijdens hun concerten in de Ziggo Dome. En vanwege dus de vele belangstelling... hebben de Ladies een derde concert toegevoegd. En dat zal zijn op 12 februari. Dan staat het vijftal voor de 1e keer in de Amsterdamse Concertzaal. Met... Ja, Alain Clark. Goed, op uh, zaterdag 17 december 2016... wordt in het centrum van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd... door de stichting Zandvoort Vierdaagse. En uh, vanaf 4 uur uh, smiddags tot kwart voor zeven zullen er heel veel sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Ook de kerstman is met zijn gezin aanwezig. En alle kinderen mogen met de kerstman op de foto. Hij is te vinden op zijn troon op het terras van Krankcafé XL. En in de protestantenkerk is een doorlopend programma met poppenkast. Hoe heet de vrouw van de kerstman dan? Kerstvrouw? Ja. God, het is zijn humor hoor. <laughs> nou, in ieder geval uh, voor de kinderen die aan de sprookjeswandeling willen deelnemen is er een boekje te koop dat kost 5 euro. En in dat boekje zitten waardebonnen voor chocolademelk, uh, betoverde appel en een sprookjesoliebol en een kortingsbon voor de ijsbaan. Dat boekje is te koop bij de Bruna en op de dag zelf op het Kerkplein. Goed, dus uh, kom allemaal zaterdag 17 december... dan gaat de ijsbaan ook voor de eerste keer open. En als je nou verkleed komt, dan maak je ook nog kans op een mooie prijs. Uit twee verschillende bedrijfsbussen die geparkeerd stonden... aan de Zomersorglaan in Bloemendaal is dinsdagochtend gereedschap gestolen. Een aantal werklieden was daar bezig met werkzaamheden... Ergens tussen 9 uur en 11 uur is het gereedschap weggenomen... uit de bus van een 31-jarige man uit Heiloo... en hetzelfde overkwam een 30-jarige man uit Castricum. Zij ontdekten de diefstal rond 11 uur... en het gaat om elektrische apparaten... zoals bijvoorbeeld een slijptol, diverse boor- en zaagmachines. Beide mannen hebben aangifte gedaan van de diefstal uit hun bedrijfsbusjes... en getuigen of mensen die meer weten over de diefstal worden verzocht contact op te nemen via 0900 Een 35-jarige man uit Lunteren en een 37-jarige vrouw uit Hoofddorp... zijn even na middernacht aangehouden in Heemstede... op verdenking van het toepassen van een babbeltruc en heling. De politie kreeg een melding dat er op de Hendrik de Keizerlaan... een verdacht persoon had aangebeld bij een huis die beweerde zonder benzine te staan. De politie ging erheen en zag in een zijstraat een vrouw bij haar auto staan te roken. Zij beweerde op haar broer te wachten omdat ze zonder benzine stonden. De tank bleek echter half vol. Even later kwam haar broer erbij die ontkende dat hij bij vreemden had aangebeld voor benzine. De politie doorzocht de auto en vond in het handschoenenkastje... zo'n 50 sieraden waar de labels nog aan zaten... Het tweetal is meegenomen naar het politiebureau... en de spullen zijn in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek. Tot zover het regionale nieuws voor vandaag. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM Zandvoort presenteert... Eerste kerstdag 25 december van 2 tot 5 uur... Een integrale uitvoering van Bach's Weihnachtsoratorium in de uitvoering van het Amsterdam Barokorkest onder leiding van Tom Koopman. De eerste kerstdag tussen 2 en 5 uur, CFM Zandvoort. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het blijft vandaag droog met naast wolkenvelden ook af en toe zon. Maar eerst komt nog nevel en mist voor. De wind waait uit het zuidoosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 7 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige zuidoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of twee... Morgen zijn er ook wolkenvelden, maar zo nu en dan komt toch ook de zon wel tevoorschijn. De zuidoostenwind neemt af naar zwak en de temperatuur gaat stijgen naar ongeveer 6 graden. En dan tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat Dat's aan de rand van Nederland, dat's aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen er Wel je kalm je krantje leest. Je handen strelen om haar leest, daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de rand stad uit de band, dat's aan ons onvolprezen strand.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 maar smorgens ligt je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons deze strand. Aan de rand van Nederland, aan ons deze strand. Aan de rand van Nederland, aan ons deze strand. Dat is oud zeg. Dat is heel oud, ja. Dat is van het allereerste wat Boudewijn de grote auto opgenomen heeft. Ja, en ik heb dat wat gezongen hoor. Ja? Ja, ik kende dat hele nummer uit mijn hoofd en in datzelfde tempo. Ja, ik vond het geweldig. En je kreeg geen klem in je kaken? Nee, toen, nou, daar had ik toen nog geen last van. Had ah, je toen nog Nee, was van. alles nog soepel. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja fantastisch nummer. Strand van Bouwdenwijn de Groot. Het, kwam, het stond op een EP'tje. Uh, er stonden zes liedjes op, EP'tje voor uh, de uh, moderne generatie, en dat is een afkorting van Extended Play. <coughs> Zo, dan weet je dat ook weer. Um, <laughs> dat is een singeltje dus, uh, waar meer liedjes op stonden. Singeltje was normaal twee liedjes, hè, maar een ja. EP'tje stonden er dan meer op. En hier stonden er zes op zelfs, waaronder het, uh, het prachtige liedje Strand en ook uh, het... het, het Hele mooie Elegie Prenatale. Wat ik ook een prachtig liedje van hem vind. En uh, ja, dat was nog Boudewijn de Groot. Helemaal puur, hè. Alleen met zijn Spaanse gitaartje. Ja, en uh, ja, voor ja. de rest helemaal niks. Niks, nee. Ja, nee. geweldig. En uh, dat, was, dat was zo leuk allemaal. Goed, nou, strand dus. Heb, ja. jij, heb jij dat ook wel gedaan vroeger, zo Op het strand? Eh... Uh, uh... Uh, ja, oh. ik ben, ben groot gebracht op het strand. Joh. Oh, je bent groot gebracht? Oh. Ja, ja, ja. Nee, ja, nee. ja. Tot mijn achttiende ja. heb ik uh, niks anders gedaan dan op het strand gehangen. Mm, dus daar hebben we ook serena. van alles meegemaakt. Ja, nu kunt u misschien ja. waarom het zo gekomen is. Oké. Okay. Ja, waarom ik nog steeds zo knars? Ja. <laughs> het land van verwarring, zou ik maar zeggen: The <laughs> Land of Confusion. Hier is Phil Collins met Genesis. Genesis met Land of Confusion. En uh, ja, je moet af en toe natuurlijk af en toe in deze tijd... toch ook eens een kerstplaatje draaien. Ja, ik heb daar niet zoveel mee, maar ja, gewoon, gewoon even een lekker kerstplaatje draaien. Chris Ria. Driving home for Christmas. Driving Home for Christmas. home. is toch uh, wel mooi. Het leuke van, uh, van Spotify is soms... Dat je, dat je vaak hele leuke dingen tegenkomt. En uh, gisteren zat ik natuurlijk ook weer eventjes... Uh, gewoon weer even te kijken... of er nog nieuwe dingen waren. En dan kwam ik ineens een hele uh, mooie afspeellijst tegen... Um, Samengesteld door Yoko Ono. En dat verbaasde mij eigenlijk een beetje. Maar uh, het was wel erg leuk, want de lijst heet uh, The Acoustic John Lennon. En er staan hele unieke opnames in van, uh, van Lennon. En uh, dat, dat is natuurlijk wel erg leuk om uh, dat te horen. Nou, um, het heet dus The Acoustic John Lennon. Dus dat wil zeggen dat het alleen maar... Uh, demo-versies of uh, liedjes zijn... die hij alleen met gitaar of piano gespeeld heeft. En dit staat er ook in. En dat is toch wel een van de uh, mooie ballades van de heer Lennon. Van zijn eerste solo-album, uh, The Plastic Ono Band. En dat is nog een klein, klein dingetje van Ria. Maar hier komt Lennon. Alsjeblieft. Jawel. As soon as you're born, they make you feel small.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 If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. This is a song that we learned uh, from a fellow named Steve Young who uh, lived in San Diego. This is called Seven Bridges Road. I hope you like this. There are stars in the southern sky. De working class hero van Lennon was dit nog een prachtige live opname van de Eagles, The Seven Bridges Road. Ja, applaus, jongens. Ik weet het, ik weet het. Ja, dat was fantastisch. Ja, ja. This is a song that's on Hotel California, which should be out in a couple weeks. Ja. This is a song features Don Henley on lead vocal. This is called Wasted Time. Nee, dat gebeurt helemaal niet, joh stond er nog op? Nou ja. Oh, het gaat nog even door. <laughs> one, two, one, two, three, four, Hij telt kunnen af. <laughs> nummer. En het zit er van ons weer op, want je weet, het, dit draaien we altijd als laatste nummer. En het leuke is, dat, weet je wat nou zo leuk is? Dat ik, eh, dan krijg je van Spotify jouw topzongs over 2016. Wat, er op... wat staat er op nummer 1? Nee, nee, nee op oh. nummer 2 staat hij. Oh, nou ja. Ja, ja. Dat komt omdat je hem welke week een keer draait. draait ja, ja, ja, ja. Nee, op, op nummer 1 stond dat, dat fillertje wat ik altijd bij... Uh, de CFM Klassiek aan het eindgebruik. Want ja. dat draai ik dan twee keer per week. Dus. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die is populair. Die, die, uh, ja, die, die staat op nummer 1. Ja, ja, ja, ja, ja. Mooi, ja. hè? Goed, maar dit was hem. Uh, ja. we, gaan, we gaan er weer uit. Met Koen. en uh, Fun We Had. Want wij hadden wel plezier vandaag, hoor. Ja, zeker wel. En uh, voor de rest, nou ja, volgende week nog een keer. En dan gaan we naar kerstvakantie. En weet ik het allemaal niet. Dus uh, ja, nou, ja, ik zie je dinsdag weer met Sandra en donderdag met jou en voor de rest. Nee, en ik ben de maandag dan weer met Charles, uh, met het lunch. Oh, komt die Zandvoort We gaan maandag nog een keer doen, ja. Ah, ja. Okay. De laatste keer voor dit jaar gaan we het nog een keertje samen doen. Ja, ja. nou ja, wij ja. doen het volgende week donderdag samen dan nog een keer. Ja, ja, weer. ook voor de laatste <laughs> keer dit jaar. Ja, Oké. Okay. Ja, ja, ja. Goed. Nou, hierna het lucifersdoosje weer met... Uh, meer van de Bart. Uh... In, in ieder geval bedankt voor het luisteren natuurlijk. Ja, ook dan nog, ja. En, uh, Schakel niet uit. Blijf uh, lekker aan de radio gekluisterd. Of hou hem op de achtergrond. Want yeah. er komen straks ongetwijfeld weer een paar hele mooie oude nummers voorbij. Okay. Ah, echte klassiekers denk ik. Ja. Nou, of nummers die we al een poos niet gehoord hebben. Weer yeah. lekker uh, nostalgie. Nou, wel te rusten. Um, wel rusten. <laughs> nou, ja, het is toch wat? <laughs> tot, tot, tot dat wonderen. die nummers oud zijn, wil niet zeggen dat ze <laughs> saai zijn. <laughs> ja. O, oma, o, gaan we. Opa zegt tegen oma van ja. uh, heb je zin in een ijsje? Ja, ja. ja twee bolletjes, één, één chocola en één vanier. Ja. Ja. Moet je dat niet opschrijven, nee, zegt opa. Dat hoeft niet. Dat onthoud ik juist nog wel. Ja. Komt die tien minuten later met een zak patat? Twee zakken patat. Nou, maar zie je wel, wil Je vergeet altijd de mayonaise. <laughs> And to the elements.